Kirsten Klomp met het NOS Journaal. In Portugal heeft de centrumrechtse regeringscoalitie... ondanks de bezuinigingen van de afgelopen jaren de verkiezingen gewonnen. Volgens voorlopige uitslagen heeft het twee-partijenverbond van premier Coelho... zo'n 43 van de stemmen gekregen. Waarschijnlijk haalt de coalitie daarmee net niet de meerderheid in het parlement... maar is de uitslag toch voldoende om verder te regeren. De centrumlinkse socialistische partij is niet verder gekomen dan 31 in Wit-Rusland hebben zo'n duizend activisten gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een Russische luchtmachtbasis. De betogers zijn bang dat als de bouw doorgaat de spanningen tussen Rusland en het Westen verder zullen toenemen. De politie greep niet in bij de betoging in Minsk. In het verleden werden demonstranten hard aangepakt. In Zandvoort hebben vanmiddag zo'n 40 reddingswerkers vergeefs gezocht naar een drenkeling. Na een paar uur werd de zoektocht afgeblazen. De reddingsbrigade denkt dat een zeehond is aangezien voor een zwemmer. Strandwandelaars maakten vanmiddag melding van een zwemmer in nood. De reddingsbrigade rukte direct uit met boten en waterscooters. Ook stond een traumahelikopter klaar. In Maleisië zijn veel scholen de komende twee dagen gesloten vanwege de smok die wordt veroorzaakt door bosbranden in buurland Indonesië. Door de rookontwikkeling is de kans op longinfecties groot. De luchtvervuiling is de ergste in bijna twintig jaar. De afgelopen weken hebben grote delen van Zuidoost-Azië ermee te maken gekregen.